Lieve mensen, we gaan zo uit de Bijbel lezen, maar de preek die ik ga houden, die, die begint uh, niet met de Bijbel, maar die, die begon bij mijzelf. Voor de zomervakantie. Toen, toen, uh, toen merkte ik bij mezelf, als ik ging bidden, dat ik dan heel vaak bad. Nou, nou stel ik zou voor Martijn bidden, dan, dan zou ik bidden, heer, wilt u zijn met Martijn? Of... Uh, Heer, wilt u, zijn, met zoon, wilt u zijn met Jonathan? En, en toen ging ik... Bij, dat klonk heel deftig, dat klonk heel mooi. Hè? Heer, wilt u zijn met? Maar, maar ik ging bij mezelf bedenken, maar waarom... Wat bedoel ik nou eigenlijk als ik bid? Heer, wilt u zijn met? En, en dat wist ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Wat ik daarmee bedoelde. Misschien bedoelde ik eigenlijk wel dat ik in mijn hoofd, dat God niet zo heel dichtbij was... en dat ik niet zo goed wist wat God nou eigenlijk dan met Martijn moest doen. Dat ik misschien wel een beetje twijfelde of God überhaupt wel wat kon. En dat ik dacht, als ik nou bid, Heer, wil u zijn met Martijn... dat, nou ja, dat God daar misschien heel stilletjes naast Martijn gaat zitten... zonder dat Martijn het merkt... en dat ik dan tegen Martijn kan zeggen, nou ja, je hebt het niet gemerkt... Maar hij, hij was er wel hoor, zoiets. En, en wat ik dus ontdekte was eigenlijk dat hoe ik... hoe ik dacht over God... hoe ik dacht over God, is dus wat er in mijn hoofd gebeurde... dat dat heel veel invloed had over hoe ik bad. Ja, dus mijn gedachte over God is ver weg... Had niet eens in het begin door dat God heel ver weg was, had heel veel invloed op de woorden die ik ging ze zeggen. Dus eigenlijk vertelde mijn gebed, vertelde, nou, ik vertelde misschien wel iets over God, maar, maar vertelde ook heel veel over mijzelf. Ik dacht dat God ver weg was en daarom gebruikte ik ook woorden waarin God ver weg was. En, en dat is denk ik bij de meesten van ons zo. Hoe we denken over God. Bepaalt hoe we. bidden. over God. En nou was ik dus niet eigenlijk. niet zo heel erg tevreden. over mijn gebed. Daar was ik niet zo blij mee. En toen ontdekte ik nog iets. en ik ben niet de eerste die dat heeft ontdekt. Hè, maar ik zei dus: van nou, hoe je denkt over God. bepaalt hoe je bidt. Maar weet je. En dat is, het geheim, dat is een heel belangrijk geheim. Het is ook andersom zo. Hoe je bid bepaalt hoe je gaat denken over God. Dus als je anders gaat bidden, dan ga je ook anders denken over God. Dus als ik denk dat God ver weg is en ik ga afstandelijk bidden, dan, nou ja, dan, dan dat, dat kan. Maar ik kan ook gewoon beginnen met God dichtbij te bidden. En wat er dan gebeurt, dan ga ik ook merken, ook denken dat God dichtbij is. Ja. En, en nou, nou, nou, nou, nou denkt misschien iemand van ja, maar het, maakt, het gaat er natuurlijk niet om of je denkt of God dichtbij of ver weg is. Het gaat erom waar God nou echt is. En je kan in je gedachten wel denken van oh, super dichtbij. Maar hij is gewoon heel ver weg. Maar nou is er wat bijzonders. Maar er gebeurt nog iets als je dat gaat doen. Stel, hè, ik denk, ik, ik heb mijn vrouw meegenomen, Laura. Stel, ik denk, nou, er is wel een beetje afstand tussen mij en Laura. Er is wel een beetje, ze is wel wat ver weg. Dus ik denk dat ze ver weg is. En stel, hè, dan zou ik net als met mijn gebed ga ik ook woorden gebruiken die ver weg zijn. Moet je kijken wat er gaat gebeuren. Dus ik denk ze is hartstikke ver weg. En ik zit ze op de bank en ze zit tegenover mij. En dan zeg ik mevrouw Kleingeld. Wat denk je? Komt ze dan dichterbij of gaat ze dan verder weg? Ja, nou, nou, nou, nou mag ze natuurlijk zelf kiezen. Hè? Ze is natuurlijk uh, niet helemaal afhankelijk van wat ik denk en wat ik zeg. Dus ze kan ook besluiten om dichterbij te komen. Maar goede kans dat zij reageert op mijn woorden. En als het nou gaat over gebed, zo is het ook met God. God kan natuurlijk altijd als ik dat soort gebedjes bid van God heel ver weg, besluiten om toch weer bij mij te komen. Maar gebed gaat erover dat God ook echt luistert. Dus als ik God, als ik Laura ga zeggen, Laura, dan komt ze vanzelf dichterbij. En ik ga dus dichterbij denken, maar zo is het ook met God. Dus het, er gebeurt wat als we bidden. En wat, hè, toen ik dat had ontdekt, van, oh, mijn denken bepaalt mijn bidden, maar als ik anders ga bidden, dan wordt mijn denken ook beter, en God komt waarschijnlijk ook dichterbij. Wat moet ik dan gaan bidden? Wat zijn dan goede gebeden? Welke gebeden moet ik gaan gebruiken? Nou, en zo komen we vanzelf bij de preek, en toen dacht ik, nou ja, ik heb, laat ik maar gewoon bidden zoals mensen die God hebben leren kennen, allemaal hebben gebeden. En die hebben heel vaak gebeden met de psalmen. Dus als je wilt leren bidden en, en wilt denken hoe God echt is, kun je gewoon een psalm gaan bidden. En wat we dus vandaag gaan doen, is we gaan een soort van oefenen, of ik ga wat vertellen over psalm 23. Het is een super bekende psalm, uh, grappig, hij sluit ook al aan bij Advent. Maar we gaan gewoon hier beginnen, van nou, dit is nou eens een gebed wat je zou kunnen oefenen. En ik ga hem lezen en ik ga wat over die psalm vertellen. Dus dat is wat we gaan doen. Nou, en als je een Bijbel mee hebt genomen, of misschien, oh, de tekst komt nog achter me. Uh, ik heb hem hier op een kaartje bij me. Ik ga hem voor jullie voorlezen en dan ga ik vertellen. Een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Is dat wel zo? Of ontbreekt het me juist aan alles? Het begint toch al heel simpel. Toen ik deze preek schreef was ik die week nat geregend. Ik had, ik had geen regenpak bij me. Mij ontbrak ik aan een regenpak en aan droge kleren. Dus heel klein. Ik had die week ook veel te weinig tijd. Ik had veel te weinig tijd om alles te doen wat ik wilde doen. Dus het ontbrak me aan alles. En, en, en soms ontbreekt het je ook aan hele grote dingen. He, ont, ontbreekt, heb je gewoon te weinig om de eindjes aan elkaar te knopen, heb je te weinig geld, of te weinig tijd, of te weinig energie, te weinig gezondheid, dan ontbreekt het je. Of je moet alleen door het leven, en jou ontbreekt je een maatje. Of misschien heb je ooit een maatje gehad en die is weg. Of je weet niet wat je aan moet met, met je maatje, of met je ouders, met je kinderen, of die heb je juist niet. Dus, is het wel waar? Als je gaat leren bidden met de psalmen, dan, dan, dan komen die emoties vanzelf naar boven. En die ga je ook beter verwoorden, en, en je verlangens. Het is niet waar dat maar niks ontbreekt. Je wil het meteen tegen God gaan zeggen. Mij ontbreekt van alles. Wat bent u nou voor een herder? Psalmen bidden, want dit soort dingen mag je er gewoon bij gaan zeggen, helpen je om je emoties en je verlangens beter te verwoorden, wat er echt in je hart zit. Ze helpen je ook om uitdagend te gaan bidden. Heer, u bent toch mijn herder, maar u zou toch niks ontbreken? Dus je krijgt meer verwachting, maar je krijgt ook wel meer eerbied. U bent wel mijn herder. En psalmen laten je beter God kennen. Nou, dat gebeurt allemaal wanneer je psalmen gaat bidden. En ik heb al een beetje begonnen ben ik, met psalm 23. Wat we gaan doen, we gaan een stukje van psalm 23 langslopen. En dan ga ik je proberen de uitdaging aan te laten gaan om thuis of hier echt te gaan oefenen met het bidden met psalmen. Zodat jouw gedachten gevormd gaan worden door wat je gaat zeggen. En dit zijn goede woorden. Nou, terug naar het begin, psalm 23. Een psalm van David, de Heer is mijn herder. We zagen het in het filmpje. Hè? David was ooit koning van Israël, maar hij was begonnen als een schaapsherder. En hij werd later door God uitgekozen om koning te worden. En David zegt, de Heer is mijn herder. En dan kon hij denken aan zijn eigen verleden, als schaapsherder. Maar in zijn dagen was een koning was ook ja, zoals een herder. Maar zoals een herder moest zorgen voor zijn schapen, zo moest een koning zorgen... Voor zijn onderdanen. Dus David kon zelfs nog denken aan zichzelf. Maar hij zegt dus, de Heer is mijn Herder. Dus hij zegt, niet ik ben de echte koning, maar God. God is de echte koning. Zo begon hij zijn gebed. Bidden, zou je kunnen zeggen, is zoeken naar woorden. Je zoekt naar woorden, maar het is niet zoals zoeken in een, in een woordenboek. van: nou, Wat zou nou het goede woord van God zijn? Maar het is meer zoeken in een, in een prentenboek, waar je door bladert. Je kan, als dit prentenboek is zo groot, ik kan de bladzijde niet omslaan. Maar je bladert erin en je zoekt naar het goede plaatje. Ja, ja, zo, ja zoals een herder. Zo is God. Maar het is niet zomaar een plaatje. Het is een plaatje waar jij ook in voorkomt. God is niet een herder, zegt David. God is niet onze herder. Daar sta je al wel in het plaatje, maar ergens misschien verstopt achterin. Nee, zegt David, God is mijn herder. Hij kent mij. Hij weet wie ik ben. Hij weet wat ik nodig heb. God is mijn herder. En deze psalm zegt dus dat je dat mag zeggen, dat God... Jouw herder is. Dat hij jou kent. Dat hij weet wat je nodig hebt. Dat hij weet wat er gebeurt. Dat, je weet, dat hij weet dat je tekort komt. En dat hij weet waar je, je zorgen over maakt. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Misschien is het wel. Zolang u mijn herder bent. Ontbreekt het mij aan niets. Als u mijn herder maar bent. Misschien is het wel. Ik mag mijn zorg aan u voorleggen. U weet wat me allemaal ontbreekt. Ik mag naar u kijken zoals een schaap naar zijn herder. En ik moet dan altijd denken zoals een hond naar zijn baas. Maar een hond en zoals die hond dan naar mij kijkt. Zo. Zoiets. Misschien is het doel van Psalm 23 wel dat je het zo vaak gaat bidden. Dat je het weet. De Heer is mijn herder. Totdat het je helemaal eigen is. Misschien is het eerste wat je hoeft te doen is gewoon een week lang alleen... Elk moment als je aan die Psalm denkt, gewoon deze woorden zeggen: De Heer is mijn herder. Het ontbreekt me aan niets. Op het moment dat je naar de winkel gaat en denkt, heb ik wel genoeg, bid je, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt me aan niets. Voordat je dat moeilijke gesprek moet aangaan, bid je. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt me aan niets. Gewoon de eerste twee regels. Maar dat is straks. Waar gaan nu nog verder? Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Inmiddels is dat plaatje van die herder gaan bewegen. Die herder is aan het lopen. En dat schaap dat loopt achter de herder. Je ziet dus niet alleen meer een plaatje, maar je ziet nu beweging. Het wordt een filmpje. Hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Ik moest denken aan die. Op internet heb je van die gifjes, van die plaatjes die een heel klein beetje bewegen. Dus het is niet een hele film, maar wel een heel kort stukje. Nou, nou, zoiets. Dat is wat er gebeurt in deze psalm. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Weet je wat er nu gebeurd is? We begonnen met een plaatje uit het prentenboek. Waar jij in zat. De Heer is mijn herder. Dat plaatje begon te bewegen... En nu is het een verhaaltje geworden. Zelfs al ga ik door een donkerdal, dal, ik vrees geen kwaad. Het is het begin van een Je weet niet hoe het afloopt. Je zit in een donkerdal, dal, vol in de zorgen. In het donker. Het is niet helemaal vastgepind wat je zorgen zijn en wat er aan de hand is. En je weet ook niet hoe het afloopt, want je zit... Of weten we wel hoe het afloopt? Als je dit gaat bidden, zelfs al ga je door een donker daal, ik vrees geen kwaad. Dit moet dus wel goed aflopen, hè? toch? Je moet wel die stok van God horen tikken, tik, tik, tik, tik in dat donkere ravijn. En je weet dat hij een knuppel bij zich heeft om welke vijand dan ook van je af te slaan. Dat weet je gewoon. En je vermoedt, er moet wel licht zijn aan het eind van de tunnel. Het is er nog niet, maar het moet er wel zijn. En als je dit gaat bidden, dan zeg je eigenlijk, Heere God, ik wil en ik kan hier alles invullen van mijn leven. U bent God en ik ben maar een schaap. Maar dit is het verhaal. Wij zijn onderweg en ik zit in het stikke donker. Maar u bent mijn herder en ik wil aan u vragen om ervoor te zorgen dat er echt licht komt in mijn leven. Dus je maakt een filmpje en je vraagt aan God... Wilt u deze film ook echt werkelijkheid maken dat het straks goed wordt? Wilt u mij redden? Dat is wat Psalm 23 doet. En, en dit is zo'n krachtig beeld, dat, dat muzikanten de muziek overschrijven, dat, dat je het overal tegenkomt in de Bijbel. En, en, en je kan je afvragen, maar waarom? Waarom is dit zo krachtig? Ja, misschien omdat het beeld van die donkere vallei zo sterk is. Maar er is ook nog iets anders aan de hand. In de hele Bijbel vind je overal het beeld van God als herder. En dat groeit van een plaatje naar een verhaaltje steeds nadrukkelijker uit tot een belofte. Dat God ook echt zo gaat worden. In Jezaja, zeg maar 400 voor Christus, daar zegt een profeet, zie hier, God de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen, zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit, als een herder waait hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. God is als een herder en hij zal zorgzaam koesteren en aan 400 jaar later komt Jezus en die zegt, ik, ik ben die goede herder. Ik ben de goede herder en ik zet mijn leven in voor de schapen. Ik ben gekomen opdat jullie, opdat jij als mijn schaap leven en overvloed zal hebben. En wat is leven en overvloed anders dan uh, groen, uh, groene weide en vredig water en, en eten aan tafel? Wat is het anders? Jezus zegt, ik ben gekomen opdat jullie leven en overvloed hebben. Psalm 23 is zo'n krachtig beeld, omdat God echt zo is. Jezus heeft laten zien, zo is God echt. God is echt een herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. Jezus heeft zijn leven gegeven. Psalm 23 is zo sterk, omdat dit gebed uit is gekomen in Jezus. Je kunt dit gebed dus vertrouwen. Dit is waar wat er staat. Je kunt God als herder vertrouwen. Psalmen, te beginnen bij Psalm 23, zijn gebeden met bewegende beelden die God ook echt waar maakt. Zo zal het echt worden in ons leven. Omdat God zo is. En daar kunnen heel veel mensen over vertellen dat het zo is. Want dit is nog iets heel bijzonders. Het laatste. God, we hebben tot nu toe zeg maar van beneden naar boven gebeden. Hè? We, hebben, we zijn begonnen bij Psalm 23. Onze woorden en we gingen bidden naar God. Maar het bijzondere is dat God, psalmen ook andersom gebruikt. Dus dat God gaat zorgen dat die psalm in jouw leven komt. Nou, dat klinkt misschien nog een beetje vaag, maar ik zal het concreet maken. We zijn begonnen met psalm 121, met een andere psalm, ook een bekende psalm. Hè? Ik heb mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Nou, lang geleden, toen. Uh nam ik onbetaald verlof van mijn werk. En, en Laura, mijn vrouw ook. En wij gingen naar India toe en naar Engeland om het evangelie te vertellen. Met een stichting, o Operatie Mobilisatie. En dat vonden we best spannend. We moesten ons werk opgeven, we hadden een huurhuisje. En, en Dat mochten we ondervuren, maar we wisten ook allemaal niet hoe het zou gaan. Dus we vonden het wel spannend. We hadden best wel veel, ja, hoe zou dat allemaal gaan? En toen bij het afscheid van haar werk... Toen kreeg mijn vrouw een toespraak van haar baas. En zij werkte voor een zorginstelling. En die baas die zei van ja ooit was ik op een vergadering bij een katholieke zorginstelling in Brabant. En uh, het was ontzettend laat geworden. En het was heel mistig en ik was heel moe. En ik zag er best wel tegenop om naar huis te rijden. En een van de nonnen die kwam toen naar mij toe. En die had een kaartje bij zich. En uh, er was een, een geel kaartje met een, met een houten kruisje erop. En ze zei uh, hier... Hier zat een gebed op, neem dit, neem dit kaartje maar mee, dan kom je veilig thuis, dan komt het allemaal goed. En hij zei, nou, dat kaartje heb ik meegenomen en ik ben veilig gekomen en nu wil ik dat kaartje aan jou geven. En op dat kaartje stond dus, ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Alsjeblieft, zei die Laura, dit is voor jullie. En het bijzondere was voor ons, dat het ook onze trouwpsalm was. Dus wij waren getrouwd met psalm 121 en toen op het kruispunt van ons leven, en we ons best wel zorgen maakten, hoe moet dat nou allemaal, zei God, alsjeblieft, deze psalm is je trouwpsalm, dit is ook echt je leven, ik ga met je mee. Nou dat, dat gebeurt als je psalmen gaat bidden, dan, dan kan het zomaar gebeuren, als psalm 23 jouw psalm is, dat je ergens komt en dat je denkt, het gebeurt echt. God is psalm 23 in mijn leven aan het doen. Nou, ik heb deze preek in mijn eigen gemeente gehouden en er kwam iemand naar afloop toe en die zei van... Zag je niet dat ik ontzettend moest huizen? Nee, dat had ik niet gezien. Nou, maar deze psalm... Ik had hem vandaag nodig en... en nou, weet je, zo'n zo verhaal. En ik weet zeker als je straks bij de koffie gaat, dat de mensen zijn, ja, psalm 23. Zo is het. Maar misschien is wel een andere psalm. Dat kan ook. Nou, nog even alles op een rijtje. Waar begonnen we, hè? Soms als je, weet je niet meer zo goed hoe je moet bidden en dan zit je daar een beetje vaag te bidden, net als ik, zeg maar. Want wat je bidt, wordt bepaald hoe je denkt. Maar gelukkig kan het ook andersom. Je kan ook gewoon goede gebeden gaan doen en dan ga je anders denken over God. En God komt ook echt dichterbij. Net zoals mijn vrouw dichter bij mij kwam, toen ik niet zei, mijn vrouw, kleingeld, zeg maar. En een van die goede gebeden is... Psalm 23, we hebben er 150, maar op Psalm 23 is een goede om te beginnen. Psalm 23 laat je kijken in Gods printboek en God zegt, ik ben jouw herder, jou ontbreekt niets. En het bijzondere van dat plaatje is dat het een verhaaltje gaat worden en dat je weet, het gaat goed aflopen. En waarom loopt het goed af? Omdat het echt waar is geworden in Jezus. Het is echt zo. Zo is Hij. En daarom is het goed om deze psalmen te bidden. En de bonus is, dat je het af en toe echt in je leven ziet gebeuren. Oh, ik wandel echt in psalm 23. Oh, ik zit nu echt in psalm 121. Dit is hoe God is. Mijn uitdaging aan jullie is, ga zelf die psalmen bidden. Ga het doen. Ik heb een heel klein beetje hulp meegenomen. Ik heb er ooit 500 gemaakt, maar ik heb er nog maar 15 over. Maar als je nou denkt, ik wil wel psalmen gaan bidden. Ik heb psalm 23 hier op een kaartje. En psalm 121. Nou, als je nou een mobiel hebt, met zo'n zachte, doorzichtige achterkant, kan je er zo instoppen. Heb je altijd psalm 23 bij je. Dus kan je inderdaad, voordat je gaat bellen, nadat je gebeld hebt, voordat je de supermarkt instaat, gewoon deze, die woorden lezen. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Of een ander gedeelte. Kun je zo oefenen met je gebed? Want God is al deze herder voor jou. Amen.